11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Blekkenhorst. Zometeen in de gids.fm. Waar, oh waar, blijven de vrouwen in de Nederlandse politiek. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het officiële dodental van het geweld van gisteren in Egypte is opgelopen tot 421. Dat heeft het Egyptische ministerie van Gezondheidszorg bekendgemaakt. Dat meldt ook meer dan 3000 gewonden. De moslimbroederschap, de partij van de afgezette president Morsi, zegt nog steeds dat er veel meer doden zijn. Volgens de partij zijn zeker 2000 mensen omgekomen bij het geweld van gisteren. Afgelopen nacht bleef het relatief rustig in Egypte. Vanochtend hing er een bijzondere sfeer in het centrum van de hoofdstad Cairo, zegt correspondent Sander van Hoorn. Het beste kan je het beschrijven als beduust een beetje. Uh, de mensen hier.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 We hebben het maximum gedaan op grond van de informatie om hem te vinden. En daarmee hebben we nu besloten dat we niet verder konden gaan. Maar je kunt niet met zekerheid zeggen dat hij dus ook niet bestaat. Dat is, dat is niet iets wat met zekerheid te stellen is.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 De verwachtingen van de vredesonderhandelingen zijn niet hoog gespannen. Ook gewone bankmedewerkers moeten binnenkort een eet afleggen. Minister Dijsselbloem wil dat die regeling ingaat in 2015. Sinds begin dit jaar moeten bestuurders en commissarissen van banken de eet of de belofte afleggen. Ze moeten beloven dat ze integer zullen zijn en dat ze het belang van de klant voorop stellen. Dijsselbloem vindt dat ook medewerkers die contact hebben met klanten en effectenhandelaren de eet of belofte moeten afleggen. Dan het weer nog. In het noordwesten wat regen, verder droog... en vooral in het zuidoosten zon door 20 tot 24 graden. Morgen zon en nog wat warmer, 22 tot 26 graden. Er is verkeersinformatie, John Hoka. Vanaf 4 uur vanmiddag kan er vertraging ontstaan op de A2... tussen Eindhoven en Weert. Dat heeft alles te maken met langzaam acties van de vrachtwagenchauffeurs. Fiel is op de A1 richting Amersfoort. Tussen knopend diemen en buiten 2 kilometer... Op de A16 richting Rotterdam bij Randweg Dordrecht staat 4 kilometer na een ongeluk. En daar is de ook dicht. Maar ook op de A58 Breda richting Tilburg is een ongeluk gebeurd bij Ulvenhout. Daar staat 3 kilometer, daar zijn twee rijstoken dicht. En richting de Efteling is een druk op de N261 Waalwijk richting Tilburg. Daar staat bij Kaatsheuvel 3 kilometer. Zometeen in de gids.fm mag Lowlands de bezoekers vragen om ongure types te fotograferen.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 de Gids.fm met Deborah Plekkenhorst. Goedemorgen. Op plaats 14. Daar staat Nederland pas als het gaat om het aandeel van vrouwen in het parlement. En niet alleen Nederland doet het zo matig. Jonge democratieën streven steeds vaker de oude Westerse voorbij. Hoe kan dat? En is het erg? In deze wetenschappelijk getinte week van De Gids.fm vraag ik dat aan politicologe Monique Leijenaar. Zij deed onderzoek naar de mannelijke dominantie in Westerse parlementen. En in China is methamphetamine bo bo booming. Hoe zit dat? En we gaan ook verder met onze serie Bijzondere Stadsgezichten. Gisteren vergaapten we ons aan het grootste gebouw van Nederland... de Rotterdam van Rem Koolhaas. En vandaag is het de beurt aan de hoogste toren van Amsterdam. De KPN zendmast als drager van een licht kunstwerk. Maar dat kunstwerk blijkt ook nog een ander doel te dienen. De ufo's ken kam hier. De ufo's. Yes, of course. Okay. <laughs> yes, yeah. Yeah, ja, en bent u ook benieuwd waar het over gaat? Surf naar de Lowlands gaat de strijd aan met zakkenrollers, tentenrovers en andere ongure lui. De directie vraagt bezoekers verdachte figuren en situaties op de foto te zetten, maar festivals mogen dat niet vragen van bezoekers. Waar of niet waar? Niet waar, zegt Lowlands-directeur Erik van Eerdenburg. Goedemorgen. Waarom, Goedemorgen. Mag het, waarom mag het wel? Nou, kijk, je, je bent op zo'n camping met uh, 55.000 bezoekers. Uh, en je kent je buren vaak niet. Uh, en wij vragen mensen dus nu om... maak even kennis met je buren, zodat je weet wie uh, in die tenten horen te zijn. En als daar mensen rondlopen en zich een beetje vreemd gedragen... Uh, dan kun je een fotootje sturen naar een e-mailadres... Uh, en dan ga je onmiddellijk naar de security om te melden dat dat uh, plaatsvindt. Uh, en uh, zo hopen wij uh, uh, mogelijk mensen sneller in de kracht te vatten die uh, tentjes leeghalven. Want wat gebeurt er met de foto op het moment dat ik hem heb opgestuurd? Waar komt die dan terecht? Die komt in een e-mailbox e terecht. En uh, daar, als er aangiftes volgen, uh, ja, gaan wij mogen kijken wie daarbij horen. En uh, die foto's worden dan nog even bewaard, maar na Lowlands vernietigd? klopt. Dus qua privacy zeggen jullie, zit dat wel goed? Ja, ja dat, uh, dat, dat garanderen we, ja. Dat we gaan nu... het niet gebruiken om, om mensen aan de paal te nagelen... of uh, te schoon te zetten, of helpen uh, met opsporen op het terrein. Dat, dat, dat, dat, dat, dat kan natuurlijk niet. Het is echt bedoeld als hulpmiddel voor de security, eigenlijk voor de beveiligers... die er ook al rondlopen natuurlijk. Nu kan ik me voorstellen dat um, je kennis maakt met je buren... en um, dat je toch met 55.000 mensen op een gegeven moment ja, vergeet... wie er toch eigenlijk in zit. Of dat je niet direct al je buren ziet. Hoe weet je dan toch of je iemand op de foto moet zetten? Uh, ja, dat soort dat, dat, dat, dat situaties... daar kan ik natuurlijk ook niet een sluitend antwoord op geven. Uh, uh, maar het, het, het is mogelijk uh, als bewijsmateriaal achteraf te gebruiken... als, als, als er blijkt dat er... Uh, uh, dat er iets misgegaan is op die plek. En hoe kunnen we onguur definiëren? Dat weet ik niet. Kijk, uh, uh, ik, ik weet niet hoe tenterovers uh, over het algemeen uitzien. Um, maar het, het, het gaat erom dat we, uh, um, dat, dat we een, een systeem proberen op te zetten... waar de mensen zelf helpen en hulp bieden aan, aan de security... Uh, om dit zo snel mogelijk op te lossen. Het is vaak... Uh, we, hebben, we hebben de afgelopen zomer hebben we op een heleboel festivals gehoord. Ook op de Gay Pride, de uh, Indian Summer, uh, in België festivals. Dat er een groep mensen komt met kwade bedoelingen. En onze bedoeling is om die zo snel mogelijk op te pakken. En daar willen we graag de hulp van het publiek mee. En even sporen, want grote kans dat ze er gewoon uitzien als festivalbezoekers. Natuurlijk, ja. Um, hoe gaat het met... met um, ja, als mensen toch zeggen van... goh um, ik ben gekikt ik blijf later niks gedaan te hebben. Ik zag er misschien een beetje raar uit na twee dagen in die douche. Um, weet ik dan zeker dat mijn foto is weggegooid? Dat, dat garandeer ik. Uh, dat ik uh. Bij ja. deze dan. Uh. Ja. Lowlands is er uh, overigens verder helemaal klaar voor? Ja, we zijn uh, helemaal op schema. Nou, er wordt nog heel hard gewerkt. Hoor. We zijn nu met een man of 450 uh, de laatste... Eindjes aan elkaar aan het knopen en dan uh, gaan zo meteen gaan wel al de campings open. Dus dan uh, mogen mensen al komen met fotocamera? Uh, met, met hun telefoontjes en een fotocamera erin, ja. ja. En goed opletten. Goed opletten. Zo is het. Hartelijk dank, lowlands directeur Erik van Eerdenburg. Graag en, en we zijn natuurlijk ook benieuwd wat u vindt. Reageer op onze Facebookpagina. Mogen festivals bezoekers oproepen om ongure types te fotograferen.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 steer steerage way in the course of a lifetime runs over and over again. But I would not give you false hope on this train. Na ja, het succes van Bridge Over Troubled Water met uh, Art Carfunkel maakte Paul Simon een soloalbum in 1972. En daar komt dit nummer vanaf, Mother and Child Reunion. De het is 2013 en nog altijd zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in de westerse democratieën. En erger nog, het aandeel van de vrouwen stagneert. Hoe dat kan en waarom vrouwen wel belangrijk zijn, onderzoekt Monique Leijenaar. Zij is hoogleraar vergelijkende politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het aantal vrouwen in de westerse democratie is stagneerd, dus sinds wanneer? Ja, het interessante daarvan is natuurlijk dat wij... je verwacht eigenlijk dat na zo'n ruim 100 jaar vrouwen kiesrechten... want dat geldt dus voor die westerse democratieën. Die westerse democratieën een, een, democratie hebben vrouwen ook hun, hun achterstanden... in opleiding en, en uh, positie op de arbeidsmarkt ook ruim ingelopen... Ja, verwacht je dat het nu ongeveer gelijk zou zijn. Ja. Dus 45, 50 procent. Maar dat blijkt dus niet het geval te zijn in die landen. He, bijvoorbeeld Denemarken zien we dat in de laatste vijf verkiezingen... dat percentage zo rondom de 37 procent blijft hangen. We zien in Duitsland sinds 1998 blijft dat percentage op een derde hangen. En in Nederland, om daar even ja, terug het? te komen... gaat het dus bij die landelijke politiek is het, is het zo rondom de 40 procent. Dus dat is goed. Maar... Maar op de, vooral op dat lokale niveau hè, zien we dat sinds 1990, dus dat is al ruim, hè, dus bijna 23 jaar, dat percentage dus rondom het kwart blijft hangen. Dus we komen niet boven de 26% uit. En dat moet veel meer. Vind ik wel. Dan moet dus er uh, nog een kwartje uh, bij. Veel vrouwenpsychologen vinden dat. <laughs> dat is uh, vandaar ook dat onderzoek. Het was eigenlijk onze verbazing dat we dachten: hoe kan dat nou? Hè? Nogmaals, je verwacht toch die geleidelijke stijging die we zien sinds met name 1970, dat dat een Stagneert en in sommige landen zelfs een kleine teruggang hebben gezien. U heeft alleen en de westerse democratie even ja, genomen. He? Ja, want daar, die kan je natuurlijk goed met elkaar vergelijken. Ik zei het al, dat zijn dus landen waar vrouwen dus bijna honderd jaar al kiesrecht hebben. En die positie, de sociaal-economische positie van vrouwen echt gelijk is aan, aan, aan mannen. En, en ook stabiele democratische instituties. Hè? Dus verkiezingen, politieke partijen. Dus dat soort landen hebben we vergeleken. En dan zitten wij een beetje toch in die middenmoot met die nou, bijna zijn, 40%. Want op het nationale niveau zitten we dus vrij hoog. Met, de, met Zweden is, heeft 47%. Zweden staat dus echt aan de top. Uh, dat is altijd het geval op alle functies. Maar Nederland, als we dus puur kijken naar de Kamer... Hebben we sinds in 2010 haalden we dus de, die, die 40%, was het 41%, nu in 2012 werd het iets minder. Maar daar kan je toch wel van zeggen dat daar die partijen echt hun best doen om, uh, om, om, om een groot aandeel vrouwen op die verkiesbare plaatsen te zetten. Maar nogmaals, het nationale niveau. Want daar kunnen ze in de gemeentes nog wel een voorbeeld aan nemen. Dus. Absoluut, dat, uh, dat blijkt dus. Hè? Want ook het, bijvoorbeeld het aantal vrouwelijke burgemeesters zit op 19%. Het aantal vrouwelijke wethouders zit op 19%. Dus we dus zijn er echt nog lang bestuurlijke niet. in functies zitten we zelfs nog een tandje lager? Op dat lokale niveau weer. Ministers uh, zitten we nu op 38 procent. 29 procent staatssecretarissen. Maar wat daar het interessante weer van is... is dat het dat een beetje afhankelijk van wie is de premier. Wie, welke partijen nemen deel aan het kabinet. Uh, want we hebben bijvoorbeeld gezien dat in 2002... hadden we ineens één vrouwelijke minister. Toen dus de LPF uh, onderdeel uitmaakte van het kabinet en het CDA... weer terugkwam van lang niet, niet regeren, dus dat, dat, dat eentje, dan gingen we dus weer terug naar 1956, toen Marga Klompé aantrad en die heel lang de enige vrouwelijke minister is geweest. Wie was er toen, in 2002? 2002, oh, dat zijn er altijd van, even kijken hoor, dat zou ik nu niet even zo snel weten. Was het Maria reten. van der Hoeven? Dat zou kunnen. Ja, onderwijs. Dat, dat, dat heb ik niet paraat. Maar het was er in ieder geval één. En dat, is natuurlijk, dat was echt vreemd. Die moest zich echt een beetje staande houden in dat mannenbolwerk. Ja. En dan zie je dus ook dat zodra er uh, ja, zo'n CDA... wat dus heel lang niet had mee mogen doen, hè, sinds, acht, negen, sinds uh, ja, een tijd... dus die komt dan weer. Daar staan veel mannen te trappelen in de coulissen... om toch weer minister te worden. En dan gaat het dus fout. En dus dat, dat zien we... In Zweden zien we dus dat het daar echt een, ja, wat wij dan noemen een geïnstitutionaliseerde norm is. Partijen die zorgen er gewoon voor dat ongeveer de helft, tussen de 40 en 60 procent, van alle verkiesbare plaatsen door vrouwen worden ingenomen. En dat is in Nederland dus niet het geval. Het is nog te veel incidenten, het is nog te veel afhankelijk van. Personen, in dit geval dus een premier, die natuurlijk een hele uh, grote stempel drukt op uh, de, de compositie van zijn kabinet. Hoe, wie deze premier dat hoe heeft hij dat gedaan? Nou ja, Rutte, die uh, was dus in, in 2010 met vrouwen maar toch? In was het maar 21 procent vrouwen in het kabinet. En toen dan zie je dus ook dat bijvoorbeeld vanuit de VVD vrouwen daar echt een probleem van hebben gemaakt. En nu zien we dat met de Partij van de Arbeid, die dus linkse partijen... dat geldt voor al die westerse democratieën... die hebben dus een groter, uh, he, groter aandeel vrouwen in hun, hun, hun, hun, hun lijsten. En de, die zorgen ervoor dat je... Dat is ook een van de redenen waarom Zweden... Vrij veel vrouwen heeft, omdat daar natuurlijk de Sociaal-Democratische Partij een hele dominante positie heeft ingenomen voor heel lang. He, dus dat. En ik, ik, Olaf Palme, premier in de jaren zeventig, die heeft een, een felle speech gehouden. Toen om, om, om te zeggen van partijen: we moeten echt zorgen dat vrouwen gelijke posities innemen als mannen. We moeten zorgen dat veel vrouwen in die politiek gaan. En als een premier dat doet, dan heeft dat natuurlijk effect. Dat is toch de status vanuit die functie. Dat straalt wat uit. Dus dat is in de jaren zeventig al gebeurd in dat land. Nou ja, dat hebben wij nooit gehad. Wij hebben nooit een premier gehad die zich echt openlijk uitsprak: van jongens, we moeten zorgen dat die 50% vrouwen in die politiek te Recht komt. Dus daar valt zeker nog iets te maar Daar absoluut iets te halen. Ja. Als we dan kijken, uh, een laagje naar beneden. U zei het al, de gemeente, daar hebben we eigenlijk maar een kwart. Daar um, ja, moeten we echt wel wat verbetering in aanbrengen. Hoe kan het dat het in gemeente achterblijft? Ja, het is dus heel interessant als we kijken naar die ontwikkelingen. Sinds dus 1918 dat de eerste vrouwen... 1919 dat de eerste vrouwke, vrouwen in de gemeenteraden kwamen. Dan zie je dus, als je het vergelijkt met de Kamer... dat het tot 1990 echt ongeveer gelijk verloopt en dan ineens stagneert het uh, in die lokale politiek. Hoe komt dat? Ik kan een aantal redenen noemen... Op het lokale niveau is natuurlijk altijd het CDA sterk geweest. En ik zei al, de, de christelijke partijen hebben doorgaans wat minder vrouwen in, in hun gelederen gehad. Dus dat is één... Het zijn natuurlijk landelijke gebieden. We hebben een aantal steden in Nederland. We vergeten soms dat de meeste gemeenten klein- en plattelandsgemeenten zijn. Waardoor het effect van de vrouwenemancipatie in de jaren 70, 80 wat minder uh, duidelijk is. Dat was natuurlijk vooral rond de steden geconcentreerd... Andere reden is ook dat we op dat lokale niveau veel partijen hebben... met één of twee zetels... En dat zijn natuurlijk vaak mannen. Op die bovenste plekken van de lijsten vind je vaak mannen. De herindeling. We, zijn, we hebben steeds minder gemeenten gekregen. Dat betekent ook dat veel meer mensen gaan strijden om minder posten. Ja. Dus dat dan, en die, in die competitiestrijd leggen vrouwen ook vaak het loodje. We vergeten ook niet de lokale lijsten die we hebben in Nederland. 25% van de zetels hebben de lokale lijsten. Die dus alleen in één gemeente meedoen. Die krijgen geen instructies van het centrale partijorgaan. Die zeggen tegen ze van jongens, zorg ervoor dat je ook rekening houdt met diversiteit op Precies. de lijst. Dus die doen wat ze willen. En dat zijn natuurlijk toch ook vaak mannen die zo'n partij oprichten en dan ook de, de posities innemen. Die zetten zichzelf op één gewoon. En ook de laatste moet ik toch ook noemen. We hebben in 2002 uitgebreid onderzoek gedaan in Nederland van waarom vrouwen op een gegeven moment mee Ophouden, want het blijkt dat relatief meer vrouwen na één periode stoppen dan mannen dat doen. Dus je krijgt geen cumulatie. Hè? Die, uh... En toen hebben we een groot onderzoek gehouden voor Binnenlandse Zaken. En daaruit kwam ja, ook puur een kwestie van tijd. Dus veel vrouwen beginnen daaraan. Die, die merken natuurlijk toch dat het heel veel tijd kost. Het is uh, de avonden. Uh, en ze hebben hun baan buitenshuis, ze hebben de zorg. Uh, ze hebben andere belangrijke dingen in hun leven... en kiezen dan toch na vier jaar om ermee op te houden. En dat doen ze dus vaker dan mannen als groep. Dus dat is, uh, is opvallend. Maar als je het echt wil als vrouw, dan kan je ook zeggen... ik maak er gewoon tijd Absoluut. voor. Absoluut. Nee, er is geen enkel probleem. Er zijn ook ongelooflijk veel vrouwen die dat willen. En dat is natuurlijk toch... Wat, wat er aan de hand is in Nederland. Als die partijen heel duidelijk een signaal afgeven... Jongens, we willen echt die, die lijst vullen met ongeveer helft vrouwen, helft mannen. He, zeg, ik zeg altijd tussen de 40 en de 60 procent. Het gaat natuurlijk niet precies evenveel. Dan zijn ze er. En we weten ook uit onderzoek dat als die selectie open, toegankelijk, transparant is... dan komen meer vrouwen binnen. Een voorbeeld te geven. Bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid heeft in de jaren 90 besloten... om voor de lijsten voor de Kamer een advertentie te zetten in de krant... van wie als u belangstelling heeft en als u over de capaciteiten beschikt... solliciteer dan. Dan krijgen ze natuurlijk gesprekken en alles. Toen bleek dus dat de helft van de sollicitanten waren vrouwen. Dus als dat transparant is, dan zie je dat die vrouwen gewoon meedoen... en komen en dat ook natuurlijk heel goed kunnen. Maar het gebeurt natuurlijk heel vaak... In klein achterkamertjes, zoals we dat noemen. En dan wordt er gevochten door de mannen. De mannen zijn ja. vaak de haantjes. Hebben um, de vrouwen genoeg ballen om de strijd aan te gaan? Absoluut. Ik bedoel, er zijn er natuurlijk genoeg, maar we, we die dat kunnen en die dat ook willen. En, uh, maar het is wel zo, want dat zien we bijvoorbeeld in landen waar we een ander kiesstelsel hebben, Vre uh, Verenigd Koninkrijk, Engeland. Daar zien we maar 22 vrouwen in de Kamer. Nou, in 2013, voor een westerse democratie die al zo lang bestaat, is dat natuurlijk echt heel weinig. En dat heeft te maken met daar, daar hebben ze een kiesstelsel waar het echt gaat per district. Kan maar één iemand hè, het winnen. Dus de, de competitie, de strijd is daar echt veel feller. Je moet ook een andere campagne voeren. Je moet deuren langs. Eh, je moet dus veel agressiever, assertiever zijn om, om mee te doen. Nou, en daar zie je dus ook dat vrouwen dan toch vaker zelf het besluit nemen. Of dat ook de partijelite denkt, laat ik toch maar een man nemen, want die zijn daar beter in. En dus overleeft dat wel? Is ja. iets, je moet het spel spelen. Je moet die machtsstrijd aangaan politiek. Het gaat om macht, maar het is natuurlijk ook heel belangrijk. Het is ook heel leuk. En het, ja, het, gaat, het is een vertegenwoordiging van het volk. Het volk bestaat natuurlijk uit 50% vrouwen. Dus je verwacht echt na die 100 jaar... ook toch ongeveer eh, die 50% vrouwen in die politieke functies te zien. En wat brengt een vrouwelijke politica dat een man niet heeft? Ja, je hebt dus twee redenen Dat zien we dus in het, in het debat, in het discours... wat gevoerd wordt, waarom er wordt gezegd... er moeten meer vrouwen in de politiek. De ene is dus echt puur, wat ik er net al aangaf... Ja, een kwestie van, van, van, van rechtvaardigheid, gelijkheid. Het is een democratie, het is vertegenwoordiging van het volk. Maar je kan er is ook een discours waar het om gaat van vrouwen zijn toch anders. Ze worden anders gesocialiseerd, ze nemen andere functies in... ze hebben andere netwerken, en ze praten met toch... Meer vrouwen bijvoorbeeld, ze zitten meer in de zorg. Nou, die perspectieven die moeten ook aan bod komen in de politiek... De politiek gaat om ons allemaal. En die, die stroming zegt dus... om die reden hebben we echt minder, meer vrouwen nodig. Of in ieder geval gelijk aantal vrouwen en mannen. Dat die belangen, die toch anders zijn voor vrouwen... dat die ook genoeg aan bod komen. Een bredere blik, meer onderwerpen. Ja, en, meer. en andere mensen betrekken ze er ook bij. Ze praten over hun werk uh, met andere vrouwen. Ze praten mannen. ook weer met andere vrouwen, Precies. andere netwerken. Ja, dus achterban. vandaar dat ik altijd denk, als ik partij was... zou ik ook gewoon zorgen dat die vrouwen... Er He, ongeveer voor de helft in zouden zitten. Want het verruimt je blik enorm. Absoluut. Dus. Um, als het gaat om... om um, ja, toch vrouwen dan daar krijgen... op de plek dat we willen... dan kan je ook zeggen... nou ja, we kunnen ook natuurlijk een kwotum instellen. Gewoon zeggen van het moet. En um, het is kies of delen. Ja, dat, dat, die discussie wordt gevoerd. Hè. Die hebben we pas gevoerd over de top van bedrijfsleven in Europa. Waar het dus afgewezen is. Um, ik ben... Uh, ik denk in de, in de Nederlandse politieke cultuur past zo'n kwotum absoluut niet. We hebben echt een cultuur. We hebben uh, de regel dat de overheid zich niet bemoeit met wat die partijen doen. He, het is, het, partijen zijn vrij in hun eigen handel. U kent misschien de discussie over de SGP. Die hebben we net gehad. En de vrouwen. En de SGP en vrouwen. Die wilden dus geen vrouw op de lijst te stellen. Nou, die zijn uiteindelijk op de vingers getikt. Niet door de Nederlandse overheid. Maar door Europese uh, Straatsburg. De Europese rechtshof. Daar zijn ze door de vingers getikt. En omdat... In Nederland is het echt zoiets van... je mag een christelijke partij zijn... je mag een populistische, een rechtse en linkse partij zijn. Iedereen mag zelf bepalen waarvoor ze staan... en, waar, en, en hun eigen regels opstellen. Dus een, een wet van bovenaf opgelegd... dat zou absoluut in Nederland... Hij zou er ook nooit komen, maar het past gewoon niet in onze cultuur. En nogmaals, het hoeft ook helemaal niet, want we zien het in, in die Kamer. Zitten we rondom die 40 procent en laten we hopen dat die partijen zo slim genoeg zijn om dat ook te houden. En dat ze nu ook actie gaan ondernemen op dat lokale niveau. En waar werkt een quotum wel of kan het werken? Het kan dus werken in landen, dat zien we ook. We zien steeds een groot aantal landen, meer landen die dus zo'n wettelijk quotum, maar daar hebben we het dan over, aannemen. Bijvoorbeeld de lijst wordt aangevoerd van het meeste aantal vrouwen door Rwanda. Dat zou je toch niet zo verwachten, maar niet die direct. zitten echt met 56% vrouwen. Dus landen waar vrouwen een enorme ja, achterstandspositie hebben... Hè, waar ze in geen honderd jaar, als het vanzelf moet gaan... Uh, zulke functies zouden krijgen... daar kan het natuurlijk een, een, een enorme boost geven... Hè, om, om, uh, om die positie van vrouwen ook te verbeteren. Daar maar is natuurlijk een voorbeeld. Maar is het dan alleen voor de vorm? Of uh, draagt de vrouw ook echt wat bij? Beide. Ik bedoel, we weten echt dat het ook heel vaak een soort symbool is. Hè? Symbolische politiek van kijk eens hoe modern wij zijn, hoe goed wij zijn. Uh, we, we stellen zo'n kwotum in. Het is ook vaak dat uh, mensen die, uh, bijvoorbeeld Afghanistan is dat gebeurd. Dus de, de donorlanden uh, die daar veel geld naartoe brengen. Die uh, bepalen ook vaak van we willen zo'n kwotum uh, op die manier. We weten nog niet precies of dat nou voordeel heeft of nadeel. Het zal per elk, per elk land verschillen. Als je het puur doet in een land waar geen enkele vrouwenbeweging is, waar vrouwen echt een totaal uh, ondergeschikte positie hebben, bijvoorbeeld zo Afghanistan. Dan persoonlijk denk ik: dan van ja, dan vraag ik me af of dat dus uh, effect zal hebben. Je hebt echt duidelijk nodig, ook die, uh, die, die vrouwenbeweging die op allerlei fronten. Ook voor die, die emancipatie van vrouwen. Zullen ook echt van binnenuit komen? Precies. Uh, en als ik u vraag, uh, gaan u en ik nog een vrouwelijke premier in Nederland meemaken? Oh, daar ben ik van overtuigd. Oh, nou. Kijk, ja, aan. het zou ook niet zo lang meer duren. Niet heel lang? Nee. Dan hebben we het over, nou, is het te vatten in, in nou. Uh, jaren? 20 jaar. Binnen 20 jaar. Binnen 20 jaar, een vrouwelijke premier in Nederland. Zo is dat. Monique Leijnaar, hoogleraar vergelijkende politicologie aan de Radboud Universiteit. Hartelijk dank. Dit is Radio 1. Half twaalf precies nu. Ja, Jan van de Putten met het NOS Journaal. Bijna twintig prostituees die tot voor kort in Utrecht werkten... hebben een eigen corporatie opgericht. Het doel is om zoveel mogelijk vrouwen een veilige werkplek te bieden. De prostituees werkten tot voor kort op boten aan het Zandpad... en achter het raam in de Straat. Daar kwam eind vorige maand een eind aan... toen de gemeente Utrecht die werkplekken sloot... omdat sommige vrouwen het slachtoffer waren van mensenhandel.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 Ook gewone bankmedewerkers moeten binnenkort een eet afleggen. Het is een idee van de bankensector zelf. En minister Dijsselbloem wil nu dat die regeling ingaat in 2015. Sinds begin dit jaar al moeten bestuurders en commissarissen van banken de eet of de belofte afleggen. Ze moeten beloven dat ze integer zijn en dat ze het belang van de klant voorop stellen. En Israël en de Palestijnen gaan wekelijks onderhandelen over vrede. De ene keer in Jeruzalem, de andere keer in Jericho. Dat hebben de twee partijen afgesproken in het eerste vredesgesprek in bijna vijf jaar. Over het verloop van dat vijf uur durende gesprek in Jeruzalem zijn geen mededelingen gedaan. En dat zijn de hoofdpunten ook kan nog altijd files richting de Efteling? Ja, niet, niet meer de Efteling, maar nu Lowland. Ja, daar is het erg druk op de N306. In beide richtingen staan bij Biddinghuizen files van 6 kilometer. En op de A28 Amersfoort in de richting de Zwolle. Daar staat er een ongeluk bij Zwolle-Zuid, 2 kilometer. Daar zijn twee rijstroken afgesloten. Oh. Dit is de gids.fm. Met Deborah Bleckenhorst. Zometeen het lichtkunstwerk op de KPN Zendmast in Amsterdam. Keen had uh, zeven jaar geleden alweer een nieuw album uit. Under the Iron Sea, destijds nieuw natuurlijk. En Nothing in My Way staat er ook op.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 Als je door Nederland rijdt, dan kom je veel opvallende plekken en gebouwen tegen. Meestal razen onze verslaggevers voorbij aan deze bijzondere bruggen, kantoren, vergezichten en andere landmarks. Ze staan er niet bij stil, maar deze zomer juist wel. Vandaag bezoekt verslaggever Robert Jan Boy een lichtkunstwerk geïnspireerd op het heelal. Dit lijkt wel een beetje een expeditie. Bijna in het donker door Amsterdam... Dat wil zeggen de rand van Amsterdam. Op zoek naar een toren. De hoogste toren van Amsterdam. Een mast is het eigenlijk, een zendmast. En waarom willen we dat zien? Jij wilde iets bijzonders zien, Robert Jan. Ik wilde iets bijzonders zien, ja, jij wilde maar jij een zei... Bijzonder stadsgezicht zien. En toen zei ik van ik weet wel wat. In het donker zei je toen. In het donker moet het dan zijn. Een kunstwerk, een licht kunstwerk in het donker. Ja, en dan een licht kunstwerk op 120 meter hoogte. Je ziet hem daar. Uh, bovenop de uh, uh, KPN Centenmast. Uh, uh, uh, het is een gebouw wat trouwens al heel lang hier staat. Hè. Het eerste deel uh, wat je daar ziet, tot ongeveer uh, uh, ja. het zal zijn, 100 meter hoogte, staat er al sinds de jaren 60. Ja. Afgelopen jaar is het uh, gebouw hoger uh, gemaakt vanwege de uh, enorme flatgebouwen op de Zuidas. de Mast is het met een, een, een, een dikke gedeelte onder. Ja. Dan een heel dun gedeelte. Wat je... Een beetje aan de Euromast toe denken eigenlijk. Ja, uh, lekker hoog. Een aantal dan... plateaus waar plateaus, al die uh, ja. schotels, uh, uh, die centen uh, schotels op uh, zitten. En op, daar flikkert wat. Ja, ja, ja. ja. Dat is uh, uh, waar ik je uh, mee naartoe wilde nemen. Uh, uh, iedereen uh, die op uh, Amsterdam-Zuid uh, afrijdt, uh, die ziet... Uh, uh, iets geks flikkeren daar uh, ja. boven in die toren hele in de lucht. kleine lichtjes. Ja, het is een... wit uh, rood kerstboomlichtjes een beetje. Ja, kerstboom mag je niet noemen, want die lichtjes... Uh, die uh, representeren uh, uh, sterrenstelsels uit het universum. Ho, ho, ho, ho. Uh, ja, ja, ja. Moment. We kijken naar, Kijk het, heelal. We naar het heelal nu, uh, Arjan. Je moet opletten. Kijk wat er gebeurt. Zie je het gebeuren? En dan hele... zakt hij weer weg. Het... Je ziet er heel veel en ineens minder. Ja, het, het wisselt. Is, het is ook een levend kunstwerk. Het komt elke kijk, keer op. Kijk, kijk, kijk, kijk. Ja, en dan zakt ja, het ja. weer weg. Het en als jij goed oplet, zegt. zie jij zo nu en dan zie ja. jij ook een letter of een cijfer uh, in doorverschijnen. Er zit een hele gedachte achter. Er zit zeker een gedachte achter. Het uh, is een gedachte van een kunstenares die dat uh, uh, lichtkunstwerk heeft gemaakt. Uh, Ginny Vos. Uh, uh, zij is gevraagd om uh, van... Uh, uh, die toren die natuurlijk op zich al heel geheimzinnig is. Hè? Want ja, een zendmast, uh, wat zend, wordt er dan precies uh, gezonder? Ja. Nou, alles en nog wat door de ruimte heen. Ja. Uh, om uh, daar uh, een soort extra uh, betekenis aan te geven. Een soort geheimzinnige extra lading aan mee te geven. En dat heeft zij gedaan door uh, die, uh, die koppeling met uh, het licht... wat uh, sterren en sterrenstelsels uitzenden uh, te maken. Die en dan... kijk naar een stukje heelal. Heel erg uh, uh, in elkaar gedrukt bovenop die toren. Alsof die toren iets heeft gegrepen uit het heelal. Je pakt gewoon een sterrenstelsel. Uh, uh, als een magneet. En dat hangt nu dan in die, uh, in, die, uh, in die mast. Maar wij staan tussen de winderige flats te kijken. Ja, ja. Dit kunstwerk is gemaakt als een soort stadsgezicht. Hè? Op één kilometer afstand is hij op zijn mooist. Dan uh, zie je dat lichtjes uh, als het donker is uh, heel ja. goed... Dan uh, is niet elk gebouw meer uh, uh, goed afleesbaar. En dan zie je, daar uh, begint, de, begint de Zuidas. Komt hier een manier aan op de fiets? Ja. ja. Even vragen, dat die lichten op die, die zendmast... Ja. ja. Kent u dat? Ja, echt ja, ja, ja, goed. Wat vindt u daarvan? Ja ja, ja, ja, ja. Ik vind het leuk. Het heeft te maken met het heelal. Wist u dat? Uh, ja kijk. beetje Nederland is ik praat Frans en Engels daarom is geen probleem maar het is de space het is de space oh ja ja ja het is een galaxy yeah. of uh, yeah. stars ja ja ja het is like de moonstars ja ja ja it's nice you know it's very beautiful see it's how een a... flash het yeah. like the same as in, the, in the moon you know sometimes I should see some uh, Starts to move to another place. Exactly. It's the same. I, no, I I I like it. Well, I have a picture for that. Yes. I take a pictures for that. I stand there and I video that. Oh, it's very It's very beautiful. And this the first time you discover this thought. Uh, well, uh, uh, uh, I I did not uh, <laughs> recognize. I did not. Uh, I mean, uh, uh, uh, like uh, imagine like uh, stars as you are no. talking about. Now I see but that. No. But, but, no. No. but now, but uh, now, but now, I imagine that this is the same yeah. as the stars. It but it's it's funny that you imagine that it was about stars also because this is what it's an artist who made it, huh? Yeah, yeah, yeah. It's a And movie she, movie. she did. She she did yeah. something with this galaxy uh, ID. Yeah. Yeah. And, but you uh, had to. It's continuously alive hey, and it's yeah. all kinds of spa uh, spacey spicy uh, uh, situations uh, yeah. uh, on top of each other. I yeah, think. and uh, it's very, very, very. It's, uh, because it's very intelligent, you know. It's it the person who does it is a very intelligent person. <laughs> I, or the person maybe entered the moon before or what? Uh, no, no, she studied it. Or she talked with uh, a star. Uh, oh. Maar je moet het then, weten. Je uh, uh, moet het weten, Arian. And then, do you know something about it? Do you know something about? Oh, you are among of them who fits it. Hoe het who is? Ja, uh, yeah. een artist is called Ginny Vos. Ginny Vos. Je kan het bij je internet. internet. Made, made, uh, maar made. hebben we dan hier niet het probleem, Arjan, dat het een hele leuke gedachte is? Maar dat je het wel moet weten, want anders maar wat, heb je dat niet. Meneer ja, heeft het maar, ook wat, niet. Wat ja? interessant is, nee, je ziet dan meneer ja. dat hij het dat het hem opgevallen is en dat hij het niet vergeet... en dat hij elke keer nieuwsgierig blijft naar wat dat precies is. in die Ja, helemaal. Maar dat verhaal van jou ja. erbij natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. en uh, die informatie wat ik je eerder zei... die kan je natuurlijk gewoon prima op het internet uiteindelijk vinden. Ja. En het mooie is uh, dat iemand... Uh, en dat is hè, waar we nu naar kijken. Ja. Het is een bijzonder stadsgezicht, ja. een bijzondere ja. plek. Ja. Uh, anders was het uh, nou, een, een, helemaal geen mooie plek verder. En het heeft toch een, toch een. Dat licht kunstwerk heeft toch een schoonheid. Uh, die maakt dat je uh, zo nu en dan toch even kijkt wat daar gebeurt. En als je goed oplet, uh, zo nu en dan zie je hele gekke cijfers of letters, ook tussen die uh, sterretjes. You can uh, see letters. Uh, letters. Wat is de meaning of de letters? Wat betekenen die letters? Wat yeah. yeah. letters? De yeah. uh, kunstenares die wilde het niet alleen heel abstract maken, uh, uh, zodat het. Dat alleen maar op een galaxie uh, lijkt. Ze wilden het ook uiteindelijk uh, uh, nog, nog verbinding uh, uh, laten maken met mensen. Hè. Mensen lezen letters en cijfers. Hetzelfde als de stars in alle you know, is van Haiti... My my, yeah, mother, yeah, yeah. my my my mother from Haiti, my father from Africa. From Haiti, yes. Haiti, yeah. Haiti. So and in, in Africa, yeah. sometimes, most of the time the stars. Most of stars there, of course. Exactly. Yeah, always, you know, it's not yeah. like here snow yeah. this yeah. and that. Yeah. Most of the stars, most of the time you see the stars. Beautiful, beautiful shining. stars shining. Anyway. In, uh, yes. Doet een beetje denken aan Afrika. You must think about Africa. Here, Haiti, this. Yeah, yeah, it's it's it's, it's very it's very it's very beautiful. You know, it's it's very beautiful. and wie weet, wie weet. Zien de ruimtewezens het wel? Ja. En dat denken dat ze, hé, hey, hier ja. moeten wij landen. Ja. Ja. Die Aardbewoners wat... hebben respect voor ons, denken ze dan? Ja, ja yes, it's, uh, it's very, very, very respectful. You have to respect that person. De UFO's kom hier. De UFO's? Yes, of course. Ja, okay. <laughs> Yes of course. heel <laughs> very beautiful. We need to talk about this. Je hebt wat losgemaakt, je wat losgemaakt Ja, uit. dit is wat ik bedoel, Robert-Jan. Ja. Hij vertelt aan zijn vrienden waar hij zit aan de hand van die toren. Het lichtkunstwerk in die toren. Dat kun je nu uitleggen. Je kunt vanaf een kilometer zien, hè, op de snelweg. Ja. Als men aankomt rijden vanuit uh, Utrecht, hè, ja. of... Uh, ja, ja, ja zo, zo. Dan zie je het gewoon, dan zeg je... Ja. Daar waar... Ja. Nou, en dan, uh, dan is het partytime ja. natuurlijk bij jou thuis, ja? hè? <laughs> Oké, okay, meneer. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. GELACH I'm lit. Bedankt. <laughs> Oké, okay, dank u. <you>. Bye-bye. <laughs> Plezier in het donker bij het lichtkunstwerk, de KPN Zendmast in Amsterdam. En wilt u dit stadsgezicht terugluisteren en ook zien? Kijk dan aan het einde van de middag op onze website Gids.fm. En daar vindt u natuurlijk ook al die andere afleveringen... met bijbehorende foto's en filmpjes. Geen regen hier hoor, bij ons. Maar een bleek zonnetje en laten we hopen dat dat natuurlijk zo blijft. Voorlopig even niets uit de lucht. Hier comes the rain again van de Rhythmix. Vara, gids.fm De wereldontvanger. Ja, Willem Frank de Noot, goedemorgen. We luisteren nu naar een uh, stukje muziek van een bekende televisieserie. En ik denk dat de fans, die zullen dat wel herkennen bij, bij, die, bij die eerste klanken. Het is, ja, hiermee begint de Amerikaanse hitserie Breaking Bad. Die serie gaat over een scheikundeleraar, Walter, en, nou ja, hij... Hij wordt terminaal ziek, dat krijg je te horen. Hij wil graag zijn gezin een goede toekomst geven. Omdat hij niks te verliezen heeft, gaat hij uh, de druk metamfetamine produceren. Crystal Meth Ice wordt het ook wel genoemd. Het is een heel verslavend synthetisch pepmiddel is niet alleen in Amerika populair. Daar wordt het ook wel een epidemie genoemd. Ook in China is de metamfetamine booming. Onlangs kwamen de Chinese autoriteiten met officiële cijfers. Zij noemen dan het aantal geregistreerde drugsgebruikers. In 1990 waren dat er 70.000 en dat zijn er nu 2,14. 10 miljoen. Nou, omdat het een beetje onduidelijk is wat ze daar precies onder verstaan... wie wel en niet wordt meegerekend, volgens deskundigen... is dat officiële aantal uh, misleidend laag. Het zouden er zeker 12 miljoen gebruikers kunnen zijn. En dat zijn allemaal dan gebruikers die metamfetamine gebruiken? Uh, dat niet allemaal, uh, maar het, is, het, het, het groeit dus in populariteit. Het zou gaan om meer dan 70 van die gebruikers... zouden aan, zou aan de synthetische drugs zitten en dan voornamelijk metamfetamine. In 2010 lag dat aandeel nog ongeveer op de helft van het aantal drugsgebruikers in China... Uh, ja, het, het is dus met een opmars bezig, vooral onder jongeren. En volgens officiële cijfers worden opiaten, de ouderwetse heroïne... wordt ook nogal veel gebruikt, al loopt dat terug. Um, wat doet Crystal Meth Ice met je... Het, het is een, een Pepmiddel, wat ik net zei. Het is zelf nooit gebruikt, hoor. <laughs> We doen hier geen spuiten en slikken. We spreken niet uit ervaren. Nee, nee, nee. Maar het, het, wordt wel, het, is een heel, het geeft euforie. Het geeft heel veel energie. Het is populair bij, bij mensen die, die lekker van feesten houden, houseparties. En lang door willen gaan, die lang energie willen houden. En als je dan de volgende ochtend wakker wordt... Dan um... schijnt dat las ik net op een, een drugsforum, eh, dan geeft dat een enorme kaart. Dus mensen dan hebben dan een, een erge drang om die energie van, dat, van die crystal meth... om die weer terug te krijgen. En zo zit je al snel in zo'n cirkel, En Maar hoe kan het dan, Willem Frank, dat als je kijkt naar de officiële cijfers... Eh, het aantal Chinese drugsgebruikers zo hard is gestegen? Heeft dat dan weer te maken met economische groei? Ja, daar is, wel een, uh, daar is wel een verband. Wordt gezien als een, als een belangrijke factor. Ja, de afgelopen jaren hebben veel Chinezen hebben meer, best, uh, meer te besteden gekregen. de middenklasse groeit. Ook onder jongeren uh, is, is meer geld... Um, ja, en dat geven ze uit, onder andere aan, uh, aan drugs. En de Chinese socioloog Dan Han die heeft wel eens gezegd... dat jongeren zich laten inspireren door de westerse populaire cultuur... Hedonisme, consumentisme, vrijheid, blijheid. Ja, dat zijn zijn woorden. En uh, die, die, jongeren, die jongeren denken dan dat ze dat allemaal kunnen bereiken. Dankzij designer drugs. Dankzij synthetische drugs. Als methamfetamine. Bovendien, zegt deze socioloog Han. Denken veel mensen ten onrechte dat die drugs niet verslavend zijn. En dat dacht ook deze vrouw uit Shanghai. Ja, zij, zij en haar vrienden dachten, nou leuk hè, lekker meedoen met een, met een nieuwe trend uh, tijdens het uitgaan lekker uitgaan plezier maken en zij zag er geen gevaar in om met amfetamine te gebruiken. het nee. Ja, zij zegt, ja, we, we dachten dat het anders zou zijn dan bijvoorbeeld heroïne. Dat we niet verslaafd zouden raken, maar ondertussen bleef ze maar gebruiken. Nou, dit zei ze op basis van anonimiteit tegen het Australische programma Foreign Reporter. Nou, Zij hoort dus bij, ja, je kunt het noemen, de, de nieuwe groep van, uh, van drugsgebruikers in China. Dus de mensen die, uh, die uitgaan, die wat geld te besteden hebben. Um, maar je ziet het ook bij uh, bijvoorbeeld uh, vrachtwagenchauffeurs... die in China hele lange ritten moeten maken met hun vrachtjes en pepmiddelen gebruiken om wakker te blijven. Mensen die aan de lopende moed werken... Uh, die hele lange diensten moeten maken... die ook zulke soort middelen gebruiken. Ja, daar hebben je natuurlijk ook de, de Chinezen... die al 10, 15 jaar verslaafd zijn aan heroïne. En, en waar komen ze vandaan, de drugs? deze? Um, China, maakt die ze zelf? Uh, nou, de, China heeft een hele grote chemische industrie. Uh, en uit China komt... Um, uh, het, het basisingrediënt waar, waar methamfetamine uiteindelijk voor wordt gemaakt... wordt daar een grote hoeveelheden geproduceerd. Er is bijvoorbeeld een rapport van Amerikaanse drugsbestrijding... dat zegt 80% van die metamvetamine in, in Amerika komt uit Mexico... En de ingrediënten die, de, die ze daar in Mexico voor gebruiken... die komen weer uit China. Oh, ze hebben het heel dicht bij huis. Dus. Ze hebben het uh, heel dicht bij huis. En um, uh, wat je ook ziet, een beetje in een uh, parallel met uh, Breaking Bad... is dus op dat hele uitgestrekte platteland... wat je in Amerika hebt, het Middenwesten, in China ook afgelegen plaatsen... waar mensen ja, een soort van kleinschalige uh, met labs van die, van die drugslaboratoria bouwen... om dat stinkende spul daar zelf te maken. Maar volgens uh, die Chinese autoriteiten... Uh, komt het overgrote deel uh, van de in beslag genomen middelen uit het buitenland? En dat meldde de Chinese staatstelevisie op gezag van het ministerie van Veiligheid. De meeste drugs in China zijn from De Figures van het ministerie van Public Security zien dat meer dan 90% van de heroïne- en metha-tablets die through door China's black market come uit Zuidoost-Azië. 90% van de heroïne en metam, metamfetamine op de Chinese markt... zou afkomstig zijn uit Zuidoost-Azië. En dan vooral uit de beruchte Gouden Driehoek... Daar hebben we het over Thailand, Laos en Burma... En Burma is naar Afghanistan de grootste opiumproducent ter wereld. En moet je je voorstellen, de grens tussen China en Burma... die is meer dan 2000 kilometer lang. Ja, die wordt natuurlijk lang niet overal even goed bewaakt. Nee, dus zou ik bijvoorbeeld wat die grens over um, willen smokkelen... dan hoef ik daar niet al te veel moeite voor dan te doen. Dan zou dat betrekkelijk eenvoudig zijn. Um, je hebt bijvoorbeeld de, de Chinese grensplaats Rai Li. Dat is een geliefde plek uh, voor smokkelaars... om hun waren China uh, binnen, te, binnen te komen... En ja, zij kunnen daar vrij gemakkelijk de grens oversteken. Die grens is poreus en ze verkopen daar op straat in die stad meteen hun drugs aan plaatselijke drugsgebruikers. Of dat spul gaat, gaat verder richting het noorden. En uit Burma komt ook steeds meer met amfetamine. Dat zegt de Chinese professor en oud politieman Wu Zhang. Ja, volgens professor Wu Zhang zijn veel Bimese drugsfabrieken... overgestapt van heroïne die ze eerst maakten. Uh, zijn ze overgestapt op synthetische drugs. En uh, ja, ze produceren echt om de vraag, in, uh, om de vraag naar metamfetamine in China uh, te voldoen. En deze professor, deze uh, Wu Zhang, die zegt dat er blijkbaar veel gebruikers zijn... waar de autoriteiten helemaal geen weet van hebben. Ja, die is dus toch een, een markt voor Die willen hun spulletjes hebben. Ik zit me ook al de hele tijd af te vragen wat, wat dat nou kost, zo'n beetje metamfetamine. Enig idee? Uh, die is... Die is heel goedkoop. Ik weet van, uh, uh, van een, een Porsche Heroïne weet ik wel dat die in sommige helemaal de grensplaatsen is heel goedkoop. Daar schijnt het maar iets van 50 tot 70 eurocent per, uh, ja, per shot te zijn. Ongelooflijk. Daar uh, koop je nog niet eens een sigaret voor, <lacht> bij wijze van spreken. En uh, de Chinese autoriteiten, hoe gaan die om met die drugshandel? Um, nou, zelf willen ze graag neerzetten dat ze daar keihard mee omgaan. Dat, dat beeld brengen ze graag naar buiten. Eerder dit jaar werd de, werd de baas van een groot Birmees uh, drugskartel... of een smokkelbende, die werd door China ter dood veroordeeld. Er was nog heel wat opheffen over... omdat ze dat live op televisie hebben uitgezonden... met heel veel poeha eromheen. Uh, er werden heel veel uh, drugsverdachten gearresteerd vorig jaar. 133.000 volgens de Chinese politie. Ja, dat, dat doen ze ook met, uh, met, nou ja, met veel kabaal, met arrestatieteams... en, uh, en video's die ze dan later weer uh, in de pers verspreiden... Van hè, laten zien van, dat ze daar bovenop zitten. Afschrikwekkend. Pasend. Ja. Uh, maar naast die repressie zijn er ook uh, uh, uh, enkele honderden afkickklinieken in China. Daar worden 300.000 drugsverslaafden behandeld. Uh, nou ja. Kriticassen die zeggen dat die, uh, dat die uh, klinieken niet heel erg effectief zijn. Uh, die verslaafden of mensen die daar aan het afkicken zijn. Die zijn vooral aan het gymnastieken en uh, aanstekers in elkaar aan het zetten. En uh, nou, uh, aan het eind van de rit is toch 75% van die, van die mensen die daar wordt behandeld. Vervalt weer in een verslaving. En professor Wu Zhang, die denkt dat het in China twee kanten op kan gaan. Wat betreft de drugs. Als de economie stabiel blijft groeien en China inzet op uh, ja, drugseducatie educatie bijvoorbeeld, dan zal de toename van het aantal gebruikers meevallen. Als China een ja, als, maar hij schetst ook een probleem, deze Wujiang. De uh, het, het, het positieve verhaal aan de ene kant. Maar als de economische motor gaat haperen... als er problemen zijn met de sociale uh, stabiliteit... of dat juist instabiliteit optreedt vanwege verschillen tussen arm en rijk... Uh, dan zou het drugsprobleem volgens deze professor... wel eens 10 tot 20 keer zo groot kunnen worden als het nu is. Dankjewel, Willem Frank De Noot. Ik wijs u nog even op het WK Atletiek in Moskou. Al een paar dagen bezig, maar nog altijd leuk om te zien op tv. Dit was de Gids.fm. Volg ons ook op Twitter. Straks lunch met Jurgen. Surf naar de gids.fm. Dit is de Nederlandse zomer. op je pot. Twee dingen. Too thank Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Deze week in twee dingen: zomerse gesprekken over de winter.